9 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. Meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt verder... dat Nederlanders zich ook druk maken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De kwaliteit van de gezondheidszorg is ook een belangrijk punt van zorg. Veel ondervraagden noemden specifiek de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. In Burma heeft de regering onverwacht besloten de bouw van een dam door een Chinees bedrijf op te schorten. Het stilleggen van de bouw is opvallend. China is de belangrijkste strategische partner van het internationaal geïsoleerde Burma. De meeste stroom zou ook naar buurland China gaan. De pro-democratische oppositie onder leiding van Aung San Suu Kyi en milieuactivisten hadden tegen de waterkrachtcentrale in het noorden van Burma geprotesteerd. Ze zijn bang voor onder meer de ecologische gevolgen en de gedwongen verhuizing van zeker 12.000 mensen. President Thein Sein van Burma las een verklaring in het parlement voor waarin hij zei dat de regering de wens van het volk moest volgen. Thein Sein nam in februari formeel het bestuur van het land over van het militaire bewind. In Bahrein zijn honderden vrouwen de straat opgegaan... uit protest tegen het regime. Ze demonstreren onder meer tegen de veroordeling... van twintig artsen en verplegers... die eerder dit jaar tegenstanders van het regime hebben verpleegd. In februari en maart gingen in Bahrein duizenden Sjiiten de straat op... uit protest tegen de Soenitische machthebbers in het land. Protesten werden hard neergeslagen. Artsen en verplegers die de gewonden toen hebben behandeld... zijn nu veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 15 jaar. De regering beschuldigt de medici van het aanzetten tot een staatsgreep.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 Het weer, zonnig nazomerweer, 21 graden wordt het op de Wadden... en gemiddeld 25 in het binnenland. Ook het weekend wordt zonnig en warm. Aan bij verkeersinformatie. Goede 30 kilometer file staat er nog. De meeste vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Langzaam rijden over 9 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 5... en verder richting Breda tussen Hilversum en Utrecht Noord 3 kilometer... Op de A28 Assen-Groningen, een ongeluk tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen van hoevelaken en Leusden 3 kilometer.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 Een slaapklare, elektrisch verstelbare boxspring met 900 euro voordeel. Nu voor 1820 euro. Kijk, dat slapen met een goed gevoel. Ga naar swisscents.nl voor een vestiging bij u in de buurt. De betrouwbare transitbedrijfsauto van Ford. De bedrijfsauto die je helpt op de helling met Start assist Die je assisteert als je dreigt te slippen met de ESP en EBA veiligheidssystemen. Die zorgt dat je beter gezien wordt met de dagrijverlichting.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 Nou ja, de bestuursvoorzitter van een school in Ede deed het. Hij wilde selecteren op etniciteit en dat viel niet goed bij de gemeente. De burgemeester van de Ronde Venen stapte ook op gisteravond. Want ze voelt zich mede verantwoordelijk voor de fouten bij twee grote bouwprojecten en daarom vertrekt ze. Marianne Burgman, burgemeester van die Utrechtse gemeente de Ronde Venen, en daarmee neemt ze de verantwoordelijkheid voor de dreigende financiële problemen in haar gemeente. Mevrouw Burgman, goedemorgen. Goedemorgen. Was er sprake van fraude? Nee, Helemaal niet. Van bedrog? Van manipulatie? Ook niet. Van vriendjespolitiek? Ook niet. Waarom stapt u dan op? Wij hebben, net als heel veel andere Nederlandse gemeenten... midden vorig jaar, medio 2010... geconstateerd dat um, door de economische malaise... Wij onze projectenportefeuille is goed tegen het licht moest houden. Um, wij zaten midden in een herindeling. Uh, en ik vind dat... Ik, en we hebben dat toen niet gedaan. We hebben wel de organisatie daarop wat indringender uh, aangestuurd. Uh, we hebben dat uh, vanaf januari opgepakt. En uit dat onderzoek blijkt dat wij toch een behoorlijk financieel risico lopen op een aantal grote projecten. Ja. Um, en ik vind dat ik die signalen vorig jaar echt had moeten oppakken. Um, als voorzitter van uh, het college toen de tijd en nu. En daar heb ik mijn verantwoordelijkheid uitgetrokken. Want u had dit kunnen voorzien, zegt u nu, met de kennis van nu? Ja. Maar met de kennis van nu of toen al? Uh, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Um, met de kennis van nu, vind ik, had ik het moeten doen. En de kennis van toen, dat waren signalen die ik serieus had moeten nemen. Serieus als dat ik dat gedaan heb. Ja, en wat had u dan moeten doen, concreet? Hetzelfde onderzoek laten uitvoeren wat we vanaf januari nieuwe gemeente wel hebben gedaan. Eerder dus? En dan had ik het eerder uh, opgepakt en had het eerder geweten en eerder uh, maatregelen kunnen nemen. Ja. er zitten natuurlijk ook allerlei mensen om u heen die u adviseren, zijn wethouders. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van deze mensen? Ik vind dat ik dan ben. Ik vind dat ik als voorzitter van het college die ze ja had moeten oppakken. Uh, en uh, ik ben verantwoordelijk voor uh, de goede gang van zaken binnen een gemeente de beleidsvoorbereidingen en degene die die signalen niet nou ja, wel had, heeft aangehoord... maar eh, niet heeft opgepakt. En wat kost dit nu de gemeente? Niets. Nou, uw nou, vertrek niet? kost niets, maar het, het, het, het probleem met dat bouwproject wel. Hè, want dat is de reden waarom we nou, op Het er is niet één bouwproject. We hebben gewoon een, een projectenportefeuille. Dat heeft iedere gemeente in Nederland. Daar zitten grondexploitaties onder. En eh, die moet je eens goed tegen het licht houden of de geraamde op uit die projecten zoals ze toen voorzien waren. Of dat nog steeds geldt in de markt van vandaag. Mm. En dan moet je je grondexpectaties afwaarderen. Heel Nederland zit ongeveer veel miljard in dat probleem. Heb ik klaarstel alweer gelezen. Oh. Uh, en dat hadden wij dus moeten doen. En hoe eerder, hoe beter. Waburgman, wij vragen dit ook zo aan u omdat uh, de laatste tijd, nou ja, burgemeesters zijn die wel uh, ook veel kritiek krijgen op hun functioneren ja. en op hun post blijven zitten. Uh, vindt u dat zij uh, dat, dat betreft ook eerder moeten opstappen? Kijk, ik, mm, ik heb geen kritiek op mijn functioneren gekregen. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb zelf uh, de beslissing genomen en daar. Uh, Gisteravond in de gemeenteraad uh, daar mededeling van gedaan. Ik ben onmiddellijk uh, in gang mijn ontslag bij de commissaris aanbiedt. Uh, iedereen moet dat voor zichzelf weten. Uh, ik vind wel, als je verantwoordelijkheid draagt, moet je hem nemen. Daar waar je zelf vindt uh, dat je iets niet goed hebt gedaan. En dit heb ik gewoon te lang laten lopen. Nogmaals in de hectiek van een herendeling, maar dat is geen excuus. En uh, ja. Wat een ander doet... Uh, moet hij zelf weten. Moet hij zelf weten. Ik heb het zo gedaan. Ik vind dat de verantwoordelijkheid naar je raad. Naar je inwoners. Maar ook naar je, je eigen organisatie. Amtelijke organisaties. Van, ik had dat moeten doen. Ja, ja. Het is duidelijk. Marianne Burgman, dank dat u ons even het woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Het is tien over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... heeft de eenheid van de Europese Unie op het spel gezet. Dat vindt de Luxemburgse minister... Asselborn. Rosenthal wilde namelijk op het laatste moment een tekst wijzigen over het Midden-Oosten en dat is volgens Asselborn een hele slechte zaak. By introducing some amendments uh, and above all the amendment uh, of not, not having the two state uh, solution in the text, uh, it was no more possible to have a general consensus and that's catastrophic, catastrophic for uh, the Europese Union. Inzet van het geschil is de beoogde twee-staten-oplossing. Minister Roosentaal vond de gekozen formulering onevenwichtig... en eiste aanpassingen. En dat moet je volgens Asselborn niet zo doen. Volgens Asselborn is de twee-staten-oplossing... het fundament onder de Europese politiek in zaak het Midden-Oosten. En daar moet je niet zo lichtvaardig mee omgaan, zegt hij. ...to make such, uh, let's say, such mechanisms possible where uh, we uh, we show a division of the European Union on a pillar of uh, our foreign policy. Because two-state solution is a great language in the quartet, is a great language also in the European Union. And we cannot play with this. Aanleiding van de kritiek vroeg verslaggever Wilco Boom aan minister Rosenthal... ...of Nederland anders is gaan denken over de twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Wij blijven staan op een twee-staten oplossing op veilige grenzen van voor 67 met overeengekomen eh, landruil, overeengekomen oplossing voor de status van Jeruzalem en een overeengekomen oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Dat zijn de piquetpalen waar we het over hebben. Maar toch zegt hij in het Radio 1-journaal dat u bijdraagt aan een verdeeldheid binnen de Europese Unie. Dat, dat moet ik dan ook overlaten aan voor rekening laten van uh, collega uit Luxemburg. Uh, ik zeg er ook bij dat ik niet, niet de enige was die bezwaren had tegen de uh, tekst van uh, die ontwerpresolutie. Duitsland, Italië, Tsjechië. Uh, konden zich vinden in uh, de lijn die wij uh, in Genève hebben gevolgd. Dus het beeld dat Nederland daarin alleen staat is niet juist. Dus Nederland lag wel dwars, maar Nederland lag niet als enige dwars? Nee, Nederland lag niet als enige dwars. Nederland heeft uh, net als Duitsland, Italië en uh, Tsjechië bedenkingen gehad tegen de tekst zoals hij er lag. In de Kamer hoor je, bij de oppositie natuurlijk, minister Roosentaal is nog meer pro-Israël dan zijn voorganger Verhagen al was. Collega Roosentaal voert het regeerakkoord uit. En in het regeerakkoord staat een twee-staten-oplossing. En dat wordt verder ook uitgewerkt op een aantal punten. En ik zeg tegelijkertijd, wij doen dat evenwichtig. Als het gaat bijvoorbeeld over de nederzettingenpolitiek van Israël... om even die andere kant te laten horen... dan zeggen wij, nederzettingen zijn illegaal volgens het volkenrecht. En als het gaat om de bouw van uh, weer nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem, heb ik ook gisteren... voor alle duidelijkheid even gezegd, nog gezegd... dat ik die stap van de Israëlische regering betreur. Ik vind die niet productief richting vredesproces. Toch zegt bijvoorbeeld Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... het is bij Rosenthal allemaal Forza Lieberman, uw collega in Israël. Ik ben ook bij de heer Timmermans dan uh, voornemens om te zeggen... dat laat ik voor rekening van de heer Timmermans... U zegt, ik voer het regeerakkoord uit, maar in datzelfde regeerakkoord is Israël het enige buitenland dat met name wordt genoemd. Uh, dat is zo, maar er is niets op tegen om te zeggen dat je met Israël de uh, samenwerking wil intensiveren. En wat dat betreft intensiveren wij met allerlei landen uh, samenwerking. Wat dat betreft mag ik het toch ook nog even in uw richting voor wat betreft het evenwicht op wijze dat wij bijvoorbeeld zijn en blijven... een van de grote donoren van de Palestijnse autoriteit. Kortom, eh, evenwichtig, gebalanceerd, naar beide kanten constructief. Dat is de opstelling van de Nederlandse regering... en zo blijft hij ook in de komende tijd. Politie en particuliere beveiligers moeten nauwer gaan samenwerken. Dat wil staatssecretaris Steven. Benieuwd of de politie dat ook wil? Vragen we straks aan de hoofdcommissaris, de korpschef van uh, IJsseland. Eerst naar Kees straks voor de verkeersinformatie. Van de ochtendspits is nog zo'n 25 kilometer file over. De A4 vanuit Den Haag, daar gaat het nog altijd langzaam... tussen Leidschendam en Nomme, Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 vanaf Den Haag naar Utrecht... tussen Gouda en Nieuwebrug over 5 kilometer... Bij Rotterdam zijn er nog altijd problemen na het ongeluk... op de provinciale weg N456, Zevenhuizen-Gouda. Die provinciale weg is vlakbij de aansluiting met de A12 in beide richtingen dicht. Het verkeer loopt vast in de file op de A20... vanaf Hoek van Holland richting Gouda, 4 kilometer bij Moordrecht. Ook een aanrijding tenslotte in het noorden van het land op de A28 naar Groningen... tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid 4 kilometer. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Langhorst... en dan omrijden via Leeuwarden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Op de school de Zuiderpoort in Ede is gisteravond opgelucht adem gehaald. De voorzitter van het bestuur, Han Plas, is opgestapt. Hij wilde leerlingen weren op grond van hun etniciteit. En dat mag niet, want dat is discriminatie, zeggen onder andere de onderwijsinspectie en minister van Bijsterveld van Onderwijs. Han Plas op te, besloot op te stappen toen de Partij van de Arbeidsfractie gisteren bekend maakte hem te willen schorsen. Maar zover hoefde het dus niet te komen, vertelt verantwoordelijk wethouder Evert van Millingen, die gisterochtend nog sprak met een toen nog twijfelende Plas. Nou, ik, hij zei in eerste instantie dat hij uh, zei, nou, ik, ik wacht dat allemaal af. Want uh, ik heb ook gezegd dat, dat wij als college dat uh, verzoek niet zouden steunen. En hij zei, nou, dan wacht ik het af en dan, uh, dan zien we wel wat er gebeurt. En, uh, toen een half uur later heeft hij mij gebeld en gezegd, nou, ik wil echt geen, uh, geen discussie hebben daar zo die over mij gaat. Terwijl het gaat om de spreiding van het, uh, van het onderwijs. En uh, de voorkoming van uh, witscholen enzovoort. Dus ik wil die zaak niet vertroebelen. In het belang van de leerlingen uh, stop ik ermee. U vond het een prematuur plan om uh, hem te schorsen? Ja, ik denk, uh, dit, uh, dit stadium uh, had ik eerst graag nog even met mijn Plas gesproken. Want de bedoelingen zijn gewoon goed. De dingen kunnen wel verkeerd verteld worden, maar er is denk ik een verkeerd beeld. Dus dat noem ik prematuur. Ja. De minister noemt het discrimineren. Ja, maar dat is een ander verhaal. Ik heb niet gezegd dat, dat er, het gaat niet om... De, dat is weer het... Ja? Het is ook wat hij gezegd is, is waarschijnlijk discrimineren. En dat moet je niet doen, dat is fout, heb ik ook gezegd. Wettelijke dingen mag je niet overtreden, helemaal fout. Maar hoe breng je dingen naar mensen toe, wanneer is het discrimineren? Maar hij heeft heel duidelijk aangegeven hoe hij het plan voor ogen ziet. Dat mag niet, hoe had hij het dan wel moeten doen? Geen idee nog, want dat heb ik, daar heb ik me nog niet in verdiept verder. Want dat plan van aanpak zouden we net met elkaar gaan bespreken... en dat is zover is niet gekomen. Ik denk dat iedereen best snapt dat er fouten gemaakt zijn... Maar uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat iemand uh, ja, wat dat betreft geschorst moet worden wat ons betreft. Ik Iknoer Alef ja. zit in de medezeggenschapsraad. Klopt. Wat heeft u uh, van de afgelopen weken meegekregen qua crisis? Is daar veel onrust over in de school? Uh, ja, de ouders zijn vooral bezorgd uh, van wat gaat er nu komen? Uh -huh. uh, moeten wij onze kinderen alsnog weghalen? Of uh, we blijven? Ze zijn allemaal in, in onrust. Uh, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Vooral uh, wat gaat er gebeuren? Zijn ouders bang dat hun kinderen niet meer welkom zijn op de school? Dat zijn we zeker. Want de uh, afgelopen acties hebben ze dat, dat uh, laten tonen, toch? Dat wij niet meer welkom waren op die school. Ja, heeft u dat zo gevoeld dat u niet meer welkom bent? Ja, dat, dat, dat gevoel heb ik uh, gekregen. Dat hebben ze me gegeven. Wat, toen u dat plan voor het eerst hoorde hè, van meneer Plas... Hè, van mm -hmm. uh, we, gaan het, uh, we gaan het helemaal anders doen, wat dacht u toen? En We dachten nou, het wordt mooi verbouwd en we gaan verhuizen... en dan komen we weer terug, een fijne, veilige plekje... En op 14 september, nou pas, jullie mogen niet meer terugkomen. En uh, wij gaan uh, twintig, over naar 20, 80 procent. En daar schrik je best wel van. Wat stelt u zich voor van de toekomst? Uh, wij, uh, wij gaan ervan uit dat we terugkomen. Dat, we, dat, dat u blijft? Dat ik, dat ik, ja, dat ik blijf. <laughs> ja Dat is uh, een betere woord. Ik zou me ik zou instorten op het goede onderwijs. En ik zou niet uitkijken naar de kleur... Natuurlijk, samengemengde kleuren bij elkaar hartstikke fijn, mooi. Maar als eerste moet onderwijs, goed onderwijs komen, vind ik. Hectisch, chaotisch en uh, ja, emotioneel. Joke Hooyer, u bent adjunct-directeur. Ik denk dat het nog niet klaar is, nee. Er komt een onderzoek naar de cultuur op de school, naar hoe, hoe er met elkaar wordt omgegaan. Is er zoveel mis dan bij u? Ik geloof dat er een onderzoek komt naar hoe de cultuur is... Uh, bij de algemene directie en bij het bestuur. Meneer Plas die is opgestapt. Was u daardoor verrast? Niet helemaal. Er is natuurlijk veel, uh, veel commotie ontstaan. En uh, ik denk uh, ja, dat het een wijs besluit is. Nu een hele bewogen avond ook alweer op het gemeentehuis. Morgen is het vrijdag, dan gaat de school weer open. Hoe wordt er dan teruggekeken op uh, vanavond en op de hele week die is geweest? Um, ja, ik denk uh, dat we toch wel, uh, toch wel een klein, uh, klein beetje feest vieren. Al dus Joke Hooyer, de adjunct-directeur van basisschool Zuiderpoort. En Matthijs op sprak met haar. Overigens is het plan officieel nog niet van tafel. Dit weekend vergaat het schoolbestuur erover. De, bestuursvoorzitter, de afgetreden bestuursvoorzitter Han Plas wilde zelf niet reageren. U hoort het vanochtend. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar in Katwijk aan Zee laten de ondernemers zich niet van de wijs brengen. horen we van Mark Robin Visser. Ik loop even tussen de vissenkoppen door die hier allemaal op de vloer liggen. Nou zeg, dit is uh, haring. Is heel... Dit is uh, uh, haring die als gebakken haring straks de deur uitgaat. Dat is eigenlijk een heel uh, ouderwets product. Wat uh, Katwijkers nog wel kennen, maar ik denk veel mensen in het land wellicht niet. <laughs> Een echt uh, regionaal of lokaal product. Nicoline schuitenmaker, is uh, van de vishandel hier. Ik hoor dat het goed gaat. Jullie maken je ook geen zorgen. Wel over het sentiment. En daar bent u ook kritisch op. Ja, daar ben ik zeker kritisch op. Uh, want het is niet overal uh, kommer en kwel. Uh, kijk, mensen zijn gewoon kritisch op waar ze hun geld aan besteden. En daar, dat blijf ik maar op hameren. Ja, bij ons in de winkels is er niets aan de hand. Inmiddels ook gekomen twee andere ondernemers uit... Katwijk aan Zee, meneer Drost van een uitzendbureau. En mevrouw Verijn, die een. Uh, ja, zeg het zelf maar even. Ja, ik heb een secretariaatsbureau. Dus uh, wij ondersteunen klein MKB. Uh, die geen fulltime secretaresse in dienst kunnen nemen. U vertelde mij net dat er in Katwijk toch een positieve ondernemersgeest ja. heerst. Vertel daar nog eens wat meer over. Nou, ik uh, merk hier gewoon. Uh, uh, ook als je uh, buiten Katwijk komt, dat heel veel mensen zeggen. Ja, die Katwijkers die hebben toch wel een bepaalde. Uh, ja, werkersinstelling, niet alleen ondernemersinstelling... maar we willen gewoon wel werken, de handjes uit de mouwen steken. En dat maakt denk ik niet uit of het visfileren is, bloemen inpakken of uh, ondernemen. We pakken het aan en we doen het. En hoe kan dat nou dat dat hier kennelijk positiever is dan in de rest van het land? Nou, ik denk dat precies daar een goed punt aan haalt. En ik denk ook dat wij daar als uh, uitzendbureau daar toch ook wel uh, veel van merken. Onze uitzendkrachten hebben een beetje diezelfde instelling. Dus uh, ik moet zeggen dat, uh, dat, dat als we eenmaal de goede mensen op de juiste plaats hebben... dat ze dan ook keihard werken. Maar waar komt het dan precies vandaan? Waar zit dat? Ik ben zelf geen katwijker, maar uh, ik, ik kom uit Sastuin. Maar ik moet zeggen dat er hier de, de, de ondernemersgeest toch inderdaad wel een, een stukje harder is. Ik weet niet, het zijn toch meer, uh, sommigen noemen het echt inderdaad uh, boeren, om het even zo te zeggen. Maar ze, zo zijn het ook. Ze pakken alles aan, ze klagen niet. En ze gaan gewoon een stapje harder, denk ik, dan een gemiddelde Nederlander. Ja. We hebben nou dat, uh, dat nieuwe rapport hè, van het uh, SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, dat gaat over hoe de Nederlanders in het algemeen denken. Als ze dat onderzoek nou specifiek hier in Katwijk zouden doen... denk je dat het beeld dan anders zou zijn? Ik denk dat het beeld wel anders zou zijn. Wat kan de rest van Nederland leren van, uh, van de ondernemers hier in Katwijk? Ja, om toch het positieve elke dag eruit te halen. En, uh, en de, de goede punten eruit te halen. En niet alleen maar uh, te gaan zitten bakkeleien over uh, de slechte zaken uh, die deze dag spelen. Liet elkaar de put in praten. Ja. Nou, ik denk dat dat zeker heel belangrijk is. Ik denk dat je elkaar, uh, zeker ondernemers onderling, moet motiveren. En natuurlijk uh, zit het wel eens een dag tegen. Maar ik kan ook heel blij worden als het met een ander heel goed gaat. En dat motiveert mij dan ook. Dan denk ik, nou, als het daar goed kan gaan, dan moet het bij mezelf toch ook uh, beter kunnen. Hoe gaat het met uw consultancybedrijf? Ja, ik moet zeggen dat het bij mij gewoon uh, goed, uh, goed loopt. Ik, uh, ik, ik klaag niet, absoluut ja, niet. Nee. En de uitzendbranche, uw uitzendbureau? Ja, de laatste tijd gelukkig weer beter. De uitzendbranche heeft toch een aardige klap gehad. En uh, we merken gelukkig weer een goede tendens. Dus het gaat de goede kant weer op. En, uh, dus we zijn heel erg positief. We staan er ook positief tegenover dat het uh, toch weer rustig aantrekt. Jullie nemen het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... ter kennisneming aan... Ja, eigenlijk wel, ja. zo kan je het, het beste zeggen. En dan weer uh, back to business? Ja, inderdaad, dan weer back to business, want we moeten het toch zelf doen. Zeg dat nog eens? We moeten het toch zelf doen. We moeten het zelf doen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Groeten uit Katwijk, AZ. Zeven minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het grootste deel van Libië wordt nu gecontroleerd... door de Nationale Overgangsraad en de strijders... die kolonel Gaddafi hebben verdreven. Maar Gaddafi zelf is nog altijd niet gevonden... en ook de steden Sirte en Beni Walid... zijn nog steeds in handen van Gaddafi's troepen. Journalist Robert van Landschot is in de Libische hoofdstad Tripoli... Hij was gisteravond bij een persconferentie... van de Libische interim premier Mahmoud Djibril. En hij vertelt hoe Djibril de huidige situatie inschat. Nou, het was eigenlijk vrij somber... Um... Um, de, de, de, de inschatting van hem is dat het uh, nog uh, tenminste twee weken... zo niet nog maanden gaat duren voordat die twee steden zijn ingenomen. En wat voor consequenties heeft dat, meneer Van Lanschot? Betekent dat um, negatieve invloed op de stabiliteit van Libië? Um, ik denk niet direct op de stabiliteit... maar het is wel zo dat, dat ik zeggen, het hele, het hele uh, politieke proces... is eigenlijk uh, in de ijskast gezet. Maar merk je in het land, in Tripoli, iets van stabiliteit. Wordt het stabieler? Wordt het rustiger? Nou, het Tripoli zelf maakt een hele veilige indruk in feite. Je kunt hier tot diep in de nacht uh, kun je rondlopen. Het, het, uh, um, hier heb je ab ab absoluut niet een gevoel van, van, van onveiligheid. Maar als je dus bijvoorbeeld naar... Uh, de richting gaat Beni Walid, uh, ja, waar, waar een van de twee steden die dus nog in handen is van de troepen van Gaddafi, uh, ja daar, daar krijg je wel een gevoel van, de, het is nog ver van afgelopen. Nou, het gaat nog wel even duren dus tot uh, de eerste vrije verkiezingen zullen zijn in Libië. Ondertussen moet het land natuurlijk geregeerd worden. Um, hoe staat het met de vorming van een nieuwe interimregering? Ja, die, die moet dus wachten op, de, de, op, op die totale bevrijding van het land. Waarbij Chabriel, eh, de, de interim-premier, het nog moeilijker maakte... door te vertellen dat het niet alleen zou gaan om de, de, de bevrijding van die twee steden... maar ook om de, de, de, het zekerstellen van alle... Grensposten van Libië. En dat heeft hij niet voor niets genoemd, omdat we dus een paar dagen geleden zijn aan de westgrens, in een stadje dat heet Gadamus dat ligt op het drielandenpunt Tunesië, Libië, Algerije, zijn opeens uh, uh, uh, uh, manschappen van Gaddafi die dat stadje zijn binnengekomen. Dus, dus, um, uh, dus, dus zelfs als uh, die twee steden bevrijd zijn, dan, dan geldt dat nog niet per se als de, de totale bevrijding van Libië. Journalist Robert van Landschot vanuit Tripoli. De politie moet meer gaan samenwerken met particuliere beveiligers... om criminelen op te sporen. Dat wil staatssecretaris Fred Teven. Het uitwisselen van foto's, signalementen en ook kentekens van criminelen... kunnen zo tot een snellere opsporing leiden. Wij praten erover verder met Pieter-Jaap Albersberg, korpschef bij IJsseland... en binnen de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor de publiek-private samenwerking. Meneer Abelsberg, goedemorgen. Dag, een hele goede morgen. Spreken de plannen van de staatssecretaris u aan? Ja, uh, ik ben ook blij met zijn steun. Want inderdaad, kijk, de laatste jaren is onze samenleving natuurlijk al lang veranderd. Veiligheid is niet alleen van de politie, is van vele partners. En samenwerking is eigenlijk in deze tijd het belangrijkste om elkaar te kunnen vinden. Om gemeenschappelijk ook een beter doel te dienen. We zeiden al, de politie moet meer gaan samenwerken. Uh, waaruit bestaat de samenwerking op dit moment? Nou, dit vandaag, ik ben toevallig net onderweg naar ook het congres waar de staatssecretaris is, dat gaat vooral over de samenwerking met de recherchebureaus. En soms lijkt het wel dat we elkaar een beetje gedogen. Dus we kunnen elkaar ook beter opzoeken in het samenwerken. En dat samenwerking is natuurlijk uitwisselen van informatie, ook en... dingen laten doen. Ja. Maar, en daarom ben ik ook bijzonder blij met de opmerking van de staatssecretaris, dat moet je ook netjes regelen M met elkaar. Maar dat gebeurt nu al wel een beetje, begrijp ik. Het gebeurt, maar het is nog soms toevallig afhankelijk. En in alle gevallen is de regelgeving er ook nog niet op aangepast. Mm. Want er is natuurlijk een groot verschil. Hè? De politie zorgt voor het algemeen belang. De particuliere branche verricht tegen betalingdiensten voor opdrachtgevers. Dus dat moet je wel netjes regelen en ook controleerbaar maken met elkaar. Want welke gevaren ziet u dan als uh, particuliere beveiligingsbedrijven... over informatie kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld foto's, kentekens... en c-elementen van verdachten? Nou, ik zie niet gelijk gevaren, maar wat ik al zei, ik vind dat je het netjes moet regelen. Hè. Dat mag ook de burger van ons verwachten. Nou, maar het hoeft dat hoef je volgens mij alleen eruit... te doen als je bang bent dat er misbruik van gemaakt wordt. Nee, dat is, bij de politie is ook heel veel geregeld. Niet om misbruik te maken, maar om een goed systeem, in netjes Engels noemen we dat check and balances, dat je ook kunt controleren dat we het gebruiken waarvoor we het aan elkaar geven. Dus je wil informatie, dat is bijna altijd informatie die privacy raakt, op een goede manier aan elkaar geven, maar dan ook zorgvuldig zorgen dat het daarvoor gebruikt wordt. En dat maakt denk ik de opmerkingen van de staatssecretaris geven echt een push in een goede richting om dit te regelen, maar ook de cultuur van informatie delen en samenwerking uh, ook te ontwikkelen. Maar daarmee moet u natuurlijk, daarvoor moet u natuurlijk wel goed toezicht hebben op, op wie, op, op degene aan wie die, die informatie geeft, met wie die, die informatie deelt. Is dat toezicht? Weet u wie aan de andere kant van de lijn zit? Altijd? Ja, want de politie heeft twee taken. Zij werkt samen met deze organisaties. Maar de politie is ook voor een deel toezichthouder op de branche En tot slot, de branche heeft tegenwoordig ook een hele goede eigen branche. De VBP, die vandaag dat symposium houdt. En dat is denk ik de wederkerigheid. Je kunt alleen goed samenwerken met een branche. Als een branche zelf ook kwaliteitsstandaard zelf het kaf en het koren scheidt. En daar iets aan doen. En daar zie ik hele goede ontwikkelingen in de laatste paar jaar. Maar zelfcontrole um, is dan direct duidelijk hoe het is gesteld met de kwaliteit van die beveiligingsbedrijven? Uh, dat ik, ik vind, zoals ik gaf al aan, dat de branche, de VBP, zet daar goede stappen in... heeft standaards, mm. is daarmee bezig. Maar en zou daar niet een keurmerk moeten komen? Uiteindelijk heeft de politie daar zelf ook een taak daar toezicht in te houden. En ik zal dat vanochtend ook zeggen, daar moet ik ook een beetje de hand in de eigen boezem steken. Dat kan de politie ook wel wat intensiever doen, haar eigen toezichtsrol naar deze instanties op een eenduidige en goede manier. En ik zal dat ook vandaag toezeggen dat de politie dat ook zeker voornemens is. Nou, ziet u nu al de voordelen van die samenwerking? Hoe komt dat ja. tot uiting? Ik vind, nou mag ik een heel praktisch voorbeeld noemen, ook in de lijn van de staatssecretaris. In mijn huidige regio rijden natuurlijk allerlei s'avonds niet alleen politieauto's rond, maar ook auto's van particuliere beveiligingsbedrijven. Het is natuurlijk raar dat wij s avonds, avonds wel de politiemensen brieven waar zij alert op moeten zijn. en niet zo'nzelfde soort briefing doorgeven aan de particuliere branche. Want het zijn ook ogen en oren in de samenleving. En dat is een heel praktisch voorbeeld, wat denk ik precies in de lijn is. wat de staatssecretaris gezegd heeft. Ja, en kan makkelijk gerealiseerd worden, lijkt. Ons. Dat is echt. Dat is zeker gemakkelijk te doen. Dat is gewoon zorgen dat de briefing ook beschikbaar komt voor de bedrijven die actief zijn. Peter Jaap, Albersberg, Kropsefs bij IJsseland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. En een goede morgen. Dank u wel. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor deze ochtend. Maandag zijn we er weer, allebei, om zes uur. En we hopen u ook. Uh, fijn weekend. Uh, op deze zender nog veel meer. Onder andere bij de collega's van de KRO. Koud ja, de Wat heb je allemaal? Staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen ziet de voorstellen van uh, Europese Commissievoorzitter Barroso... om de eurocrisis te bezweren helemaal niet zitten. En hij legt zo meteen uit wat zijn bezwaren dan wel uh, niet zijn. Uh, bestuurders in het onderwijs krijgen nog altijd enorme salarissen. En daar is de onderwijsbond woedend over. Oostenrijkse en Duitse psychiatrische patiënten schakelen steeds vaker exorcisten in om kwade geesten te verdrijven. Nou, dat hoort u allemaal straks in Cairo. Goedemorgen Nederland. Ja, echt waar. Na het nieuws van half tien met Dora Megens. Radio 1, het nos journaal. Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over de economie. Blijkt uit onderzoek van het SCP meer dan 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Begin dit jaar was een kwart negatief over de economische toekomst. In Burma heeft de regering besloten de bouw van een dam door een Chinees bedrijf op te schorten. En dat is opvallend omdat China de belangrijkste partner is van het geïsoleerde Burma. De oppositie onder leiding van Aung San Suu Kyi en milieuactivisten hadden tegen de waterkrachtcentrale geprotesteerd. Ze zijn bang voor onder meer de ecologische gevolgen en de gedwongen verhuizing van zeker 12.000 mensen. En in Bahrein zijn honderden vrouwen de straat opgegaan uit protest tegen het regime. Ze demonstreren onder meer tegen de veroordeling van twintig artsen en verplegers. Die artsen en verplegers zijn, euh, hebben begin dit jaar bij demonstraties gewonden behandeld. En die zijn nu veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De regering beschuldigt hen van het aanzetten tot een staatsgreep. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aan we bij verkeersinformatie. Nou, een redelijk normale vrijdagochtendspits. Nu na de spits een aantal aanrijdingen. Het zorgt voor wat files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam hebben we nog 9 kilometer over van de ochtendspits tussen Leidsendam en, en Soeterwouden. Op de A12 daarna richting Utrecht een aanrijding bij Nieuwebrug. De linkerrijstrook is dicht en file vanaf Gouda 5 kilometer. In het noorden van het land een ongeluk op de A28, Assen-Groningen, tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid 5 kilometer. Verkeer kan er alleen over de vluchtstrook en kan beter omrijden naar Groningen vanaf knopend Lankhorst via Leeuwarden. Ten slotte een aanreiding in Brabant, de 58 Breda-Eindhoven. 4 kilometer tussen de Hilvarenbeek en Oorschot. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Staatssecretaris Ben Knapen is het niet eens met de plannen van de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. om de eurocrisis te bestrijden. Bestuurders in het onderwijs krijgen nog steeds buitensporig hoge salarissen. Duiveluitdrijving in Duitsland en Oostenrijk steeds populairder bij psychiatrische patiënten. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld staat te tanken in de meren. Bij een van de meer dan 4000 tankstations in Nederland. En dat zijn al duizend te veel. Waarom? Dat hoor je zo. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De voorstellen die de voorzitter van de Europese Commissie... José Manuel Barroso doet om de eurocrisis aan te pakken... kunnen het kabinet niet bekoren. Barroso stelt voor euro-obligaties in te voeren... een belasting voor banken op financiële transacties... en afschaffing van het vetorecht van lidstaten binnen de Unie. Staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen. goedemorgen. Goedemorgen, meneer De Zwart. Om even met dat laatste te beginnen. Barroso wil het vetorecht van de lidstaten afschaffen. Dan kan er sneller worden ingegrepen... en kan niet één lidstaat misschien wel uh, hoognodige maatregelen blokkeren. Wat is daarop tegen? Nou, kijk, als je gewoon over de hele breedte vetorecht afschaft... Uh, dan schaf je eigenlijk... Uh, de hele constructie af zoals die nu bestaat... waarbij lidstaten lid zijn van de Europese Unie... maar ook op een aantal terreinen wel degelijk uh, eigen soevereiniteit hebben... en daar ook aan hechten. Uh -huh. uh, en het, als je dat uh, met één veeg uh, zomaar afschaft... dan leidt dat tot een enorme vervreemding, tot een enorme afstand tot Europa. En mensen willen daar waar het mogelijk is... graag de regie in eigen handen houden. En mensen begrijpen heel goed dat daar waar dat niet mogelijk is... dat je dingen samen moet doen. Maar je moet dat uh, niet zo met één grote krachtige streek allemaal onderuit willen halen. Want dan creëer je een enorme afstand en ook afkeer van alles wat Brussel doet. Maar is juist niet het probleem die constructie? Want ja, als je dat vetorecht afschaft, dan ben je ook af van die besluiteloosheid. Nou kijk, als we bijvoorbeeld datgene wat nu natuurlijk heel actueel is... de, de Europese financiële problemen nemen... daar hebben wij allerlei voorstellen gedaan die daarin voorzien. Wij zeggen zelfs... Uh, ja, maar dan gaat dan weer een ander lidstaat daarvoor liggen en dan gebeurt er niks. Nee, dat is niet zo. In onze voorstellen, als het gaat om uh, de eurozone, zeggen wij dat uh, er een bevoegdheid moet komen. Een toezicht moet komen bij de Europese Commissie uh, om te kunnen handelen zonder dat landen die zelf uh, de regels overtreden daar ook nog maar iets aan kunnen doen. Dus wij zijn daar waar dat nodig is wel degelijk bereid... Om het toezicht te leggen, in dit geval zelfs bij een Europese commissaris. Maar ja. het gaat ons wel erg ver eh, om, eh, om, om op, op, laat ik zeggen, met één heel grote beweging alles eh, onderuit te halen. wat nou juist zo waardevol is en wat bovendien ervoor zorgt dat, dat bevolkingen, dat lidstaten, eh, zich in dit project thuis kunnen voelen. Dus kijk, voor, vanuit de Brusselse bureaucratie beschouwd. spelen die overwegingen van wat leeft onder een kiezer wellicht iets minder. Uh, dan vanuit uh, nationale parlementen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar wij hebben er toch voor te zorgen... dat wij um, binnen Europa de zaak op een constructieve manier bij elkaar ja. houden. Dus maar is dat, is dat mogelijk zijn. met 27 lidstaten... Uh, zolang er altijd dan één van die 27 is... die de hele zaak kan ophouden? Ja, maar, en iedereen roept dat we hard moeten en, en krachtdadig moeten ingrijpen. Ja, dat gebeurt dan nooit. Ja, maar kijk, het gaat, het gaat er natuurlijk... Uh, uh, het, het, het, het, nou ja, dan, ik val in herhaling, als het gaat om... Onderwerpen waar duidelijk blijkt dat uh, vetorechten de zaak uh, blokkeren en in gevaar brengen. En dat is bijvoorbeeld bij de eurozone het geval. Ja. Uh, daar hebben wij al arrangementen. Het, het Europese parlement heeft een paar dagen geleden nog een heel pakket aangenomen van maatregelen... met allerlei uh, automatische uh, sancties daarin... waar we wel degelijk kunnen handelen en niet afhankelijk zijn van een veto. Dus het is niet zo dat op onderwerpen waar het echt nodig is... Uh -huh. dat wij uh, niet bereid zouden zijn om, uh, om daar rekening te houden... met datgene wat noodzakelijk is. Sterker nog, wij, wij willen op bepaalde terreinen nog wel wat verder... Dan, dan diverse andere lidstaten. Maar je moet voorzichtig kijken. Er is niet voor niets destijds gezegd... dat er sprake moet zijn van subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de dingen die je in het eigen land kunt doen... en die je graag in het eigen land wilt doen... en die anderen ook niet schaden dat je daar wel degelijk de ruimte moet hebben om dat in eigen land te doen. En Zit hier eigenlijk ook niet achter dat Nederland, als dat vetorecht wordt afgeschaft... Uh, dan bijvoorbeeld de toetreding van Bulgarije en Roemenië... tot het Schengengebied niet meer kan blokkeren? Nee, dat zit, dat zit daar niet achter. In zover dat uh, Schengen een apart arrangement is... wat, wat enigszins buiten uh, het strikte kader ligt. Want u weet, Groot-Brittannië is er niet bij. En mm -hmm. Zwitserland en Noorwegen zijn geen lid van de Europese Unie... en die zijn wel lid van Schengen. Dus dat is weer een, weer een wat ander uh, arrangement... Maar wat, wat wel een rol speelt, is natuurlijk... en als ik even het voorbeeld Roemenië en Bulgarije mag nemen... Um, dat uh, als je um, uh, in, in, in zo'n regeling zou zeggen... we hebben als lidstaat niets meer te zeggen... dan loop je dus het risico dat uh, datgene waar wij veel waarde aan hechten... namelijk een, een, een rechtsstatelijke zuivere publieke ruimte... waar je van elkaar op aan kunt, waar agenten, waar rechters... Uh, handelen volgens bepaalde regels, dat dat gemakkelijk kan worden ondermijnd. En dat is voor de burger, is dat iets wat in Nederland... maar ook in diverse andere landen hoogst onwenselijk wordt geacht. En er is ook geen enkele reden om op dit moment te zeggen... nou ja, daar maken we een soort uh, kleinste gemene veelvoud van. Uh, daar uh, zullen wij ons niet in kunnen herkennen. Dat creëert een enorme afstand en, en weerstand die helemaal niet nodig is. Ja, afstand, uh, dat heeft dan, dan hebben we het eigenlijk ook over de, de, nou ja, de achterban... Uh, bijvoorbeeld in Nederland, hè, het electoraat. Dat speelt toch een, een grote rol, hè? Nou ja, als het goed is... En werkt ook vertragend. Als het goed is, speelt in een democratie uh, de burger een grote rol. Ja. Dus daar ja. zijn wij in principe een groot voorstander van. En dat al, al meer dan een eeuw. Kijk, het is... We moeten ook een beetje behoedzaam zijn... Uh, als het gaat om het oordeel uh, over uh, de toespraak van Barroso. Er uh, zijn een aantal elementen die heel goed zijn... en waar wij ook eigenlijk, uh, ons ook heel goed in kunnen herkennen. Hij heeft natuurlijk gelijk dat hij probeert... En dat, dat moet ook zo, dat hij probeert om te zorgen dat we een slagvaardige en, en uh, Europese Unie hebben... die ook de concurrentie met de buitenwereld aan kan. Dus, ja, maar dan komt hij eigenlijk met een aantal voorstellen die vrij concreet zijn... en die de slagvaardigheid zouden kunnen vergroten. Ja, en dan zegt Nederland, ja dat, dat nou, willen we dan weer niet. Laat ik u eens een voorbeeld geven. Hij pleit voor het invoeren van euro-obligaties. Ja, daar, wat is woord, daarop tegen eigenlijk? Daar wordt uh, Europa helemaal niet slagvaardiger van. Dat betekent simpelweg dat landen die uh, grote schulden hebben, die moeten saneren die hun hun concurrentievermogen moeten vergroten... die krijgen op een gemakkelijke manier extra geld... om deze pijnlijke maatregelen en soms lastige besluiten uit te stellen. Uh, een land als Italië wordt echt niet concurrerender met de buitenwereld... wanneer ze allerlei afspraken op het gebied van bescherming... van advocatuur, van medische stand... in stand kunnen blijven houden in plaats van dat aan te passen. Uh -huh. uh, dus uh, dat, dat is een onderdeel wat, wat, wat ons niet sterker maakt... maar ons alleen maar... Een soort een verlenging geeft van, van, de, van, van de problemen waar we nu in zitten. Ja. Dus, en zo zijn er wel meer die, die financiële transacties. Maar ja, ja, die, die bankentaks. Uh, uh, op zichzelf zeggen wij: daar is, uh, dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Alleen wat doen we het wereldwijd, dat heeft de collega Fr uh, Frans Wekers ook uh, al gezegd. Als zegt: laten we hier beginnen. Nou ja, dat betekent gewoon dat zeker landen waar nogal wat dienstverlenende financiële instellingen zijn, zoals Nederland, ja, die, die lopen een enorm risico dat uh, de, die, die instellingen hun elders zoeken. Dus het is, het is helemaal niet zo'n slecht idee. Maar dat moet je in een veel groter verband ja. afspreken. Het standpunt van Nederland is dus eigenlijk krachtig Europees ingrijpen. Prima, maar niet op deze manier. Dat gaan we zo niet doen. Um, de maatregelen die Barroso nu wil nemen... Uh, wekken de indruk, zeggen critici, zeg ik even bij... Uh, dat hij een Europese Unie zonder lidstaten wil. Ja, nou Ziet ja... Ziet u kijk, dat ook zo? Uh, dat, de, dat, de, hij zegt dat zo niet, dus dat zou je hem moeten vragen. Kijk, nee, uh, maar dat zijn de kritische geluiden. Zeker. Uh, dat... Uh, zo ver zou ik niet willen gaan. Wat mij eerlijk gezegd... Uh... Misschien wel nodig in deze ingewikkelde en crisistijd. Even, ja, nou, even, even de belangen opzij zetten. Kijk, je kunt... Uh... Het, is, je, het, het is een fictie om te denken... dat je alle lidstaten kunt afschaffen. Dit is niet de Verenigde Staten van uh, Amerika... die je even verplaatst naar de Verenigde Staten van Europa. Hm. Uh, zo, zo is dit niet geconstrueerd. Zo kan het ook niet zijn. Nee. Uh, dus... Als je die illusie wekt, dan vraag je om teleurstelling achteraf. Uh, dus, dus daar zou ik voor willen waken. Nee, Barroso wil dat de Monetaire Unie uh, moet worden vervolmaakt... met een economische unie. Vindt u dat dan, bent u het daar wel mee eens? Uh, ja, kijk, en, en, uh, ik bedoel, hij verwijst naar punten... Uh, die intussen ook al onderwerp van discussie zijn in het Europese parlement. En sommige dingen zijn ook al aangenomen. We, we hebben dit voorjaar met z'n allen afgesproken... Een, uh, wat dan heet een, een europlus pakket pakt waarin allerlei concurrentiemaatregelen staan. Uh, we hebben met z'n allen hebben we afgesproken dat we in de nieuwe Europese begroting... veel meer gaan kijken naar geld wat we steken in innovatie en vernieuwing... in plaats van alleen maar overdracht van middelen van de ene streek naar de andere. Dus ja. daar wordt aan gewerkt. En ik sympathiseer met Barroso en ik voel ook die urgentie wel... dat we daar meer tempo mee maken. Dus dat kan ik me heel wel in vinden. Dus ik, ik ja. ben ook niet... Uh, van links tot rechts kritisch over wat uh, Barroso. Nee, er zegt. zijn alleen een aantal zaken uh, bij waarvan u zegt. Nou, dat gaat gewoon te ver, moeten we niet doen. Zo so is het. Uh, ja, de PVV noemde Barroso's plannen. Eurofiel. Uh, zou u ze zo ook zo bet betitelen of niet? Ja, ik kan niets met die woorden. Je hebt mensen die zijn eurosceptisch. en je hebt. Ja. die zijn Eurofiel. Ja. Ik ben altijd heel pragmatisch. Wij wonen in Europa. Uh -huh. uh, daar leven we, daar werken we. Daar hebben we het beste van te maken. We kunnen dit land niet aan een drijvende bok parkeren. voor de haven van Singapore. En dus zijn we goed beraden om te zorgen dat in de plek waar we leven, werken en de kost verdienen er iets moois van te maken. Ja. En of dat nou euro is of eurofiel, kan eigenlijk niet zoveel zeggen. Dat spreken. maakt eigenlijk niet uit. Nee, zou u hetzelfde eigenlijk reageren op al deze voorstellen van Barroso uh, om die eurocrisis aan te pakken als de PVV geen gedoogde partner was geweest voor dit kabinet? Nee. Nee? Speelt helemaal geen rol? Nee. U denkt dat leggen we later thuis wel uit? Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik heb daar eerlijk gezegd geen seconde aan gedacht... toen ik het, de, de, de toespraak van Barroso las en, en een nee. voordeel vormde. Nee, want ik vraag het namelijk omdat het electoraat thuis zo belangrijk is. Jazeker, dus uh, het, uh, het, uh, het electoraat thuis is belangrijk. Maar zoals u weet bestaat uh, het electoraat thuis bestaat niet alleen uit uh, PVV-kiezers. Er zijn een groot aantal partijen in Nederland. En uh, het electoraat is dus uh, gevarieerd als het over dit onderwerp gaat. En wij proberen zo goed mogelijk... Ja, is dat eigenlijk niet onmogelijk maken, als je krachtdadig wil ingrijpen? En moet dat eigenlijk ook niet een beetje de conclusie zijn? Ja, kijk, als u zegt een dictatuur die kan krachtdadiger ingrijpen... dan een democratie, dan ben ik het met u eens. Maar het heeft een paar bezwaren zoals u weet. Ja, ja. Oké, okay, hartelijk dank. Ben Knapen. Graag gedaan voor Europese Zaken. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Kinderen van wie de moeder wordt vermoord door de vader of andersom... moeten soms verplicht op visite bij de dader... Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu af van die bezoeken onder dwang... maar kan een kind zo'n bezoek niet nu al weigeren? Jack Schoenmakers, advocaat gespecialiseerd in gezags- en omgangszaken van kinderen... heeft het antwoord. Ja, een kind kan dat zeker weigeren. We hebben wat dat betreft een internationaal verdrag voor de rechten van het kind... en daarin staat dat het belang van het kind de doorslag wordt te geven. En dat zal dan ook moeten worden bepaald. En dat betekent dat een kind van 7, 8, 9 jaar kan zeggen van ja, ik wil niet. De vraag is vervolgens alleen wel of daar iets mee wordt gedaan... En ik denk dat het in de praktijk voorkomt dat daar niets mee gedaan wordt. En ik denk ook dat er om die reden wel aanleiding is om dan toch wel een veiligheidsklep in te bouwen. Dat er in ieder geval objectief wordt vastgesteld of dat wenselijk is. En je zou daarbij kunnen denken aan de Raad voor de Kinderbescherming die dat beoordeelt. En dat het dus niet zo is als derden, bijvoorbeeld jeugdzorg, zegt... een kind van zeven jaar moet op bezoek, dat dat automatisch gebeurt. Want het kan heel goed zijn dat dat absoluut niet in het belang van dit kind is. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons altijd mailen. Goedemorgen. Nederland, het voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de meren. Want uh, daar was Harm Attenveld en die was aan het tanken. Tanken ze wel helemaal vol? Wij tanken hem helemaal vol, ja. Altijd hier? Altijd. Alle auto's en alle voertuigen. Het rijdt hier af en aan. Dit is Autofood, zo heet het. Een van de 1200 onbemande tankstations in ons land. Dat is bijna 30% van de 4100 tankstations die ons land rijk is. Het is het vaste tankstation van Erik de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. En, u bent directeur van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche. En u zegt nu, er zijn duizend benzinepompen te veel in Nederland. Waarom? Nou ja, als je Nederland vergelijkt met andere landen, dan zie je dat Nederland heel veel tankstations heeft per. Duizend inwoners per duizend autos, hoe je het ook meet. Dat is toch juist mooi. Als, als automobilist denk ik, hoe meer tankstations, hoe beter. Dan kan ik kiezen. Dat ja. is de concurrentie. Ja, hartstikke goed. Nou, en dat, dat klopt ook. Uh, maar uh, tegelijkertijd betekent het wel dat al die tankstations allemaal moeten investeren in, in allerlei uh, maatregelen zoals voor het milieu en veiligheid, dat soort zaken allemaal. En eigenlijk economisch gezien zeggen wij van nou met 3000 tankstations, kan Nederland ook nog goed aftanken in Nederland. En dan is het nog steeds vol op concurrentie. Dus eigenlijk doet u een oproep aan uw aangesloten leden om er mee op te houden, zodat de anderen makkelijker centjes kunnen verdienen? Nou ja, zo, dat zou ik wel kunnen doen, die oproep, maar gelukkig zijn mijn leden heel erg eigenwijs, dus daar luisteren ze toch niet naar. Nee, dat is iets. Een, een, het is, je hebt aan de ene kant het economische gegeven en aan de tweede heb je de economische werkelijkheid. We hebben wel gezien dat in de laatste paar jaren, mede door uh, al die extra kosten, dat bemande tankstations dat die eigenlijk zijn omgeschakeld naar onbemande tankstations. En de reden daarvoor was ja, dat de kosten om een bemand tankstation in de lucht te houden, uh, dat die steeds hoger werden. En die voor een onbemand tankstation zijn er eenmaal wat minder. Dus dat aantal neemt toe. Inmiddels 30 procent. We staan aan de top zo'n beetje geloof ik in Europa. Hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij zijn, ik geloof dat alleen Zwitserland nog wat meer onderwanden heeft. Maar Nederland staat wat onderwanden aan de top inderdaad ja, van Europa. U zegt het zou goed zijn als er duizend minder waren. Ik zeg ja, wat maakt mij het uit als er wat geconcureerd wordt. Want voor de consument is het alleen maar goed. Als er concurrentie is, waarom moeten wij ons hier sappel over maken? Nou ja, de consument die moet zich ook daar verder helemaal niet sappel over maken. Die moet lekker natuurlijk tanken bij het tankstation wat hem het beste bevalt. En kijken naar prijzen en of uh, service en kwaliteit natuurlijk. Maar dit is er puur vanuit, uh, vanuit het economische gegeven. dat uh, Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Duitsland. Daar heeft een tankstation gemiddeld bijna 1 miljoen liter meer. Uh, meer Doorzet en kan dus met diezelfde kosten meer liters maken. En kan dus ja, ook wat. zouden dus ze in theorie ook wat meer korting kunnen geven, bijvoorbeeld. dus uiteindelijk ja, Dat doen ze natuurlijk niet. Maar uw aangesloten leden zouden ook al wat meer willen verkopen, begrijp ik. Ja, zeker. Maar onze leden zijn heel erg actief in het in het prijssegment. Dus uh, die zien ook de laatste jaren dat de consumenten steeds vaker ja, de, naar een goedkope prijs zoeken. En die komen dan vaak bij, uh, bij leden van, uh, van Nove terecht. Dus uh, onderlanden tensions of tensions van. Want u de, vertegenwoordigt de... een beetje die, die, die prijsvechters, hè? Ja, dat klopt. Maar waar gaan dan straks die klappen vallen als die duizend stations weggaan? Zijn dat uw aangesloten leden of eh, ja, vallen die klappen elders? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, misschien ook wel bij onze leden, dat weet ik niet. Maar... Want ik vroeg het aan u, van, nou, kent u dan een tankstation wat er bijna het beltje bijna gooit En het antwoord was nee. Dan denk ik, ja... Waar is dan de nood? Ja, nee, ik denk dat we eerst nog in, uh, in de afronding zitten van die omschakeling. Dus na ondermande tankstations. Dus ik, en dan ik, gaan die elkaar weer kapot concurreren. En dan gaan dat daar weer afvallen. Ja, je ziet ook nou dat de kortingen die zijn zodanig uh, hoog. Dat uh, ja, sommige tankstations het ook moeilijk uh, vol kunnen houden op die manier. Dus is het dan... nog duur genoeg hoor, dat tanken? Ja, dat blijft helaas duur genoeg. Maar dan moet hij bij de minister van Financiën zijn. En van de andere kant denk ik, als er nog zoveel duizend ondernemers hier brood in zien. Dan zal er best nog wel een aardige boterham aan te verdienen zijn. En... Dat da klopt ja, alleen daar komen er opvallend weinig bij. Je ziet ook vanuit het buitenland dat er eigenlijk weinig toetreders zijn. Dus dat is wel een teken dat die markt wel uh, verzadigd is eigenlijk. Dus uh, Erik de Vries, directeur van de Nederlandse organisatie voor de energiebranche. Dank u wel. Graag gedaan. En Harm van Attenveld gaat even afrekenen. Straks, Duitse psychiatrische patiënten laten steeds vaker de duivel uitdrijven. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1955. me apart. Ja, Een beroemde scène van James Dean in de klassieke Rebel Without a Cause. Op 30 september 1955 overlijdt de Amerikaanse filmacteur James Dean aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Zijn uiterlijk, zeer korte carrière, levensstijl en de omstandigheden waaronder hij op zijn 24ste overleed, maakten van James Dean een stijl-icoon. Porsche-kenner Jeroen Berlot over de auto waarin de filmacteur verongelukte. What? You you say one thing he says another and everybody changes back again. I love you, Jim. I really mean it. Kleine, kleine auto. Het is een, uh, heel, hij is gebouwd uh, heel licht. gebouwd. Het is een, uh, een heel eenvoudig uh, buizen, buizenframe chassis. En daar hebben ze een uh, aluminium body uh, op gebouwd. En uh, die auto die woog uh, ongeveer 550 kilo, en daarom uh, heet het ook een 550 Spyder. Het is eigenlijk het eerste eerst echte raceautootje wat, uh, wat Porsche heeft gebouwd. Er zijn er sowieso maar uh, heel weinig van gebouwd. Een stuk of honderd. In het jaar dat hij uh, verongelukt is, is hij uh, begonnen met, uh, met autoracen. In eerste instantie in een Porsche 356. Dat, uh, dat deed hij uh, eigenlijk vrij goed. Hij stond regelmatig wel op het podium. En uh, ja, Porsche kwam toen uh, met de nieuwe 550. En die was, die was sneller dan de auto die hij had. Dus die wilden hij graag hebben. De auto waar James Dean in verongelukt is, dat, ja, dat doet, daar zijn allerlei spookverhalen doen daar de ronde over. Onder andere dat mensen die onderdelen van die auto gekocht zouden hebben, dat die, dat die ook verongelukt zouden zijn daarmee. Dat er ongelukken zouden zijn gebeurd terwijl het wrak... Verplaatst werd. Ja, achteraf blijkt, dat, blijkt daar weinig uh, waar van te zijn. Degene die het wrak heeft uh, opgekocht, die heeft het uh, op allerlei tentoonstellingen neergezet. En die probeerde daardoor, uh, zeg maar, nog een extra slaatje uit te slaan. Om het wat uh, nog spectaculairder te maken. Die opkoper uh, van het wrak, dat was uh, George Barris. Ja, dat was een, een autocustomizer. En die, had, die bouwde ook allerlei filmauto's. Uh, Bijvoorbeeld uh, de is Waarschijnlijk wel bekend uit. Uh, het tv-serie, dat soort dingen bouwde die... Uh, ja, de Porsche 55 heeft zeker wel een, een extra cultstatus uh, gekregen... door het feit dat James Dean uh, zich in, in dood gereden heeft. Uh, is sowieso uh, onder, onder verzamelaars is die, is die heel populair. Dat was die... Uh, zonder James Dean ook wel ge geworden, gezien de, de race-successen die er behaald zijn met die auto en hoe zeldzaam de auto is. Maar ja, vooral bij het, bij het groot publiek is het, is het een heel herkenbare uh, auto geworden. Gewoon. Uh, er zijn op het ogenblik uh, geruchten dat Porsche met een nieuwe 550 uh, uit zou komen. Er, er wordt gespeculeerd dat die op, die, op de, op de vijf, originele 550 zou, zou gaan lijken. Schitterende bak, die Porsche. Uh, in 2005 noemde de federale overheid van de Verenigde Staten trouwens... 50 jaar dus na het ongeluk waaraan James Dean overleed. De plaats van het ongeval, de James Dean Memorial Junction. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zeven minuten voor tien. Psychiatrische patiënten van katholieke huizen in Oostenrijk en Duitsland... laten zich steeds vaker behandelen door een exorcist... De praktijken zijn wijdverspreid en lijken volgens het Oostenrijkse weekblad Falter ook een stevige voet tussen de deur te krijgen in grote psychiatrische instellingen. Goedemorgen, correspondent Rob Zavelberg. Ja, goed, ja, Misschien, Misschien een beetje rare vraag als het gaat over psychiatrische patiënten, maar ze zijn wel echt de weg kwijt, of niet? Nou ja, dit is toch wel een in Nederlandse ogen misschien wel wat vreemd uh, fenomeen. In elk geval uh, blijkt dus uit het artikel van Fouter uh, dat de Oostenrijkse bisdommen de vraag naar die uitdrijvingen eigenlijk niet meer kunnen bijbenen. Bijvoorbeeld de hoofdexorcist van het bisdom in Wenen, die doet er uh, ongeveer 50 per jaar. En uh, laatst bijvoorbeeld uh, een lokale priester, uh, die is erg ver gegaan bij zijn uh, strijd tegen de Satan. En die werd dan ook uh, vorige week uh, ontslagen. Ja, ook in Duitsland is het een, uh, een uh, toch wel belangrijk fenomeen. Bijvoorbeeld in het uh, eveneens katholieke Beieren, dat is niet zo ver van uh, Oostenrijk vandaan. Uh, wordt er door een pater bijvoorbeeld uh, 350 mensen per jaar uh, uh, behandeld met uh, duivelsuitdrijvingen? En daar zie je dus al aan hoe groot dit uh, verschijnsel is. En ook bijvoorbeeld de paus, ja, die wil eigenlijk dat elk bisdom zijn eigen exorcist krijgt. En ik had al begrepen dat de paus juist weinig op heeft met deze praktijken. Nee, dat uh, klopt niet helemaal. Uh, Jozef Ratzinger, zeg maar, uh, is toch een. Uh, de, de, de huidige paus Benedictus, natuurlijk. Mm -hmm. Die uh, is toch een zeer bekend theoloog. En um, je ziet eigenlijk dat het uh, Tweede Vaticaanse Concilie uh, uit de jaren zestig. Ja, die wilde eigenlijk uh, ophouden met, uh, met, het, uh, met het exorcisme en met, met de duivel, zeg maar. En uh, je ziet nu toch eigenlijk een uh, renaissance: dat uh, de, het exorcisme weer terugkomt. En hoe komt dat? Waar komt dit vandaan dan opeens? Ja, dat heeft met de rituelen zeg maar, in, de, in de katholieke kerk te maken. Natuurlijk ook met de opstelling van het Vaticaan omdat het uh, Vaticaan dus uh, toch van mening is uh, ja, dat het uh, uh, belangrijk is om de duivel uh, uit te drijven. Er zijn nieuwe regels verschenen in het jaar 1999. Dus hoe dat precies moet gebeuren. En vooral is het van belang om uh, ja, zeg maar het onderscheid te maken tussen uh, mensen die een psychose hebben... en mensen zeg maar, die bezeten zijn van de duivel. Ja. Nou heeft dit niet alleen de interesse van de katholieken, maar ook van de psychiaters. Ja, dat, Op welke uh, manier? Dus, uh, ja, belangrijk. Ook, het is belangrijk om het, uh, het onderscheid natuurlijk te maken. De ene uh, heeft natuurlijk te maken met een medisch probleem... en de ander misschien met een religieus uh, probleem. In elk geval um, zie je dat bijvoorbeeld in Wenen, uh, om daar nog even op terug te komen... dat de uh, hoofdexorcist daar uh, samen met de chefarts van de neuropsychiatrische dienst in Wenen... studiebijeenkomsten organiseert en ook patiënten uitwisselt. Ja, en wat en hopen die psychiaters bijvoorbeeld... daar dan van op te steken? Nou ja, kijk, als mensen bijvoorbeeld uh, een psychose hebben en niet meer uh, precies in staat zijn, zeg maar, om uh, uh, fatsoenlijk uh, te kunnen functioneren, ja, dan is er natuurlijk een probleem. En als je dat probleem niet kunt oplossen, ja, dan kun je natuurlijk naar allerlei... Uh, uh, dingen gaan kijken. En uh, dat kun je met pure medicatie doen. Maar je kan natuurlijk ook denken, ja, misschien is die persoon, zegt hij wel, ja, ik ben bezeten van de duivel. Ik zie geesten bijvoorbeeld. En uh, uh, dan kun je natuurlijk met, met de kerk in aanraking komen. Ja, oké, okay, goed. En dankjewel, Rob Zavelberg over de psychiatrische patiënten van katholieke huizen. Vooral dus in Oostenrijk en Duitsland, die zich steeds vaker laten behandelen door een exorcist. We gaan richting het uh, nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met bestuurders in het onderwijs. Die verdienen nog altijd veel te veel. En dan wil de Wilde Onderwijsbond nu echt wel aan gaan doen. En we spreken met Anne-Marie Jordsma, burgemeester van Almere. Almere wil namelijk een plekje krijgen in Madurodam. Madurodam dat binnenkort gaat verbouwen. Nou, mooi moment om uh, Almere in het, uh, een plekje te geven daar in uh, Madurodam. En natuurlijk het ochtendvermeur van Siska Dresselhuis. Hoort u allemaal in het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland... na de reclame en het journaal van 10 uur. Met Doran Megens. Tot zometeen. Elke werkdag van 8 tot half regen, twee dingen... De onopgeloste moord op Marianne Vaatstra in 1999 blijft haar ouders achtervolgen. Haar vader, Bouke Vaatstra, is het vertrouwen in het Openbaar Ministerie volledig kwijt. Hij eist nu alle DNA-sporen op om die zelf te laten onderzoeken. Ik hou altijd hoop. Het is niet niks. Je kind op zo'n manier te moeten verliezen. Een gesprek met Bouke Vaatstra over wat er misgaat in het onderzoek... en hoe hij blijft zoeken naar de moordenaar van zijn dochter Marianne. In twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.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 Hoe vind ik de juiste koper? Wat is het goede moment om te verkopen? Hoe zorg ik ervoor dat ik de regie hou? Kan de koper de overname eigenlijk wel financieren? Ook al bent u nu nog volop aan het ondernemen, tijdig nadenken over bedrijfsoverdracht levert straks meer op. En geeft nu meer rust. Kijk op abnamro.nl/slash bedrijfsoverdracht voor meer informatie. ABN Amro, de bank anno nu. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl.